4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live. Bart Meijman, huisarts, die vindt dat voor de wens van de patiënt regels soms moeten wijken. Nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.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 Tussen Apeldoorn en Deventer rijden ook de komende uren nog geen treinen. Bij graafwerkzaamheden in Deventer werd vanochtend een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Waarna het spoor werd stilgelegd. De bom, een 500 ponder, werd gevonden bij graafwerkzaamheden voor de nevengeul van de IJssel. De explosieve opruimingsdienst heeft meer tijd nodig om de bom onschadelijk te maken. De omgeving blijft voorlopig afgezet. We hebben in ieder geval ervoor gekozen om het luchtverkeer, het waterverkeer en het uh, om dat stil te leggen, in ieder geval in een straal van een kilometer. Ja, dat betekent gewoon dat uh, mensen daar wel wat last van kunnen ondervinden. Het afgezette gebied wordt mogelijk groter als blijkt dat de bom een chemische ontsteker heeft. Dan moeten er mogelijk ook mensen worden geëvacueerd.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 Verkeersinformatie van de ANWB. Arnoud Broekhuis. Het ruim 40 kilometer file in ons land. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Dat staat bij Muiden 3 en bij Eembrugge 3 kilometer. Richting Amsterdam bij Muiden 5 kilometer. Komt u vanuit Zaandam richting Amsterdam... en staat er voor de Koentunnel file van 2 kilometer. Dan Rotterdam A20 richting Gouda. Bij het Terbergseplein 4 en bij Moordrecht 3. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen... En Goorkum, een file van 11 kilometer. A28 naar Zwolle bij Amersfoort Fators 3. En tenslotte de N15. Europort richting Rotterdam, dat staat voor de afrit Pijkenisse... een file van 4 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live: Bert Brussen over petities, petities en over nieuws onder embargo. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag, welkom terug vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Bart Meijman van de Huisartsenkring Amsterdam. Die vindt dat voor de wens van de patiënt de regels soms moeten wijken. Bert Brussen over de petitie en over nieuws onder embargo. Geef je mening over dit alles, Twitter ons, hashtag AvroVML. En je kunt ons bekijken, ook de satire die er nu aan zit te komen... op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglive.avro.nl. De rubriek over de zachte G... Ja, waarom wij een partner kiezen is vaak niet te doorgronden. En waarom we met de een wel en met de ander niet naar bed willen... was lang onduidelijk, maar onderzoek brengt deze week meer helderheid. Nederlandse vrouwen blijken de tongval onbewust belangrijk te vinden. Zo blijkt dat een Brabander die goed met zijn zachte G strooit... alle andere Nederlanders verslaat op het gebied van sexiness. Het accent van de benedenrivierse provincie met de zachte G... blijkt dus onweerstaanbaar sexy. Hier aan tafel Brabander Harry en naast hem Douwe uit Groningen met de voor vrouwen het minst aantrekkelijke accent. Tja, Douwe, wat is jouw reactie op zo'n onderzoek? Nou, ik vind het uh, hartstikke goed dat uh, zulke onderzoeken er zijn, en ik, uh, maar ik ben minder blij met de uitslag. Eh. Ja, dat begrijp ik. Uh, ik heb we... iets uh, voor u meegenomen, gewoon een uh, aardigheidje als dank voor de uitnodiging. Oh, rozen wat mooi. Ja, omdat u in uw programma uw gast aan tafel altijd zo mooi laat opengaan als een roos, uh, leek mij dat wel gepast. Eh. Ja, uh, dankjewel, Douwe. Uh, we gaan dus Spruiten, of... Ja, dan zou je je bitterballen zijn, of niet? Zijn ze die gewoon vergeten? Ja, uh, welkom, Harry. <coughs> Het klinkt inderdaad heel sexy Ik zou hier een pot bier krijgen en een stukje van, van die dingetjes... <coughs> uit wat met kan nep... <coughs> Maar anders val ik gewoon een slaapje met die droge ja, gesprekken. Ja, ja hoor, heerlijk. Goh, wat een tongval. Oh, ik uh, denk dat het niet aardig is om uh, de gesprekken droog te noemen hoor, meneer. Uh, ik luister elke week, Carla, met heel veel plezier. Ja goed, wij is hier precies de bedoeling van deze gesprek, mevrouw? Want als er niet heel rap een pot bier komt, dan zou ik er eens weg van. Ja, we, we proberen te kijken naar de aantrekkingskracht van de zachte g op vrouwen. Wist ja. je dat eigenlijk, Harry? Welk? Merk je dat vrouwen je leuk vinden om je zachte G? Ja, wat andersom. Ik weeg 140 kilo. Ik was mezelf nooit niet. Ik kreeg geen werk. Ik zit in de bijstand. Ik heb me al twee jaar niet geschoren. Ja, je hebt een beetje een g baard, zie ik. Nee, dat is ei. Maar die oh. krijg ik er niet meer uit. Die zit er al te lang in. En je hebt ondanks alles succes bij de dames? Ja, zeker enorm veel. Ik zit gewoon aan een bar een beetje te zuipen... en een beetje te eten en dan loopt er een vrouwtje voorbij... en dan kots ik er een openingszin uit en dan is Bingo. Uh, heb je een speciale openingszin? Nee, maar ik zorg altijd dat er <coughs> een zachte G in zit. Ja, heerlijk, die zachte G. <coughs> Ik ga ik anders zo even met me wat drinken dan. Ik uh, wilde eigenlijk hetzelfde vragen aan jou, Carla. Uh, maar niet zo op de man af. Ik wil graag een gedicht voor je voortdragen in het Gronings... om te bewijzen dat ook mijn accent uh, sexy kan zijn. Goeiedag, schotel, zeg. Uh, uh, ga je gang douwen. Nou, speciaal voor jou, Carla. Omdat ik je zo'n lieve vrouw vind. Ik praat geen Spaans en ook geen Frans... want onze taal van leeftijd die klinkt toch echt huilhaans. Ik zeg gewoon in het Groenings... of hulp van deel hol... en strik in die delhemkes... veel ja, dat... leeft over dein bol. Uh, dat... Onze likomstal zegt alles... wat elke een verstaat. En als het niet begrijpen... dan kennen die mensen de taal van echte leeftijd. ik lul zeg. Als u het mooi vindt, Carla, dan wil ik u wel naar huis brengen. Het regent enorm en daarom heb ik een paraplu meegenomen. Carla, hey, je kunt het dus gewoon lopen, of niet? Je zet niet van suiker. Nou, als jij uh, met me mee naar huis loopt, Harry, ja. en blijft praten... daar heb ik wel een beetje regen voor over. Ja, ik ga niet lopen. Ik ga zelf om met de taxi. Maar wij hadden trouwens vroeger ook een Carla. En dat was een koe. En als ik die dikke reet voor jou zie, dan snap ik wel waarom ze jou Carla hebben genoemd. Nou, Carla, je ziet er schitterend uit. Hè? Hou je bek, Douwe. Je praat er omheen. Laten we gewoon gaan, Carla. Ga er naar mij of niet? Uh, laten we inderdaad snel dit gesprek afronden. Ja. Uh, ja, de zachte G blijkt inderdaad. Ik heb eigenlijk uh... ook helemaal geen zin meer om te wachten. Carla, uh, uh... ik ga jou eens even lekker bovenop voor een maal vatten. Wat zeg je eruit van? Nou, ik weet niet of dat wel... G gezellig. G oh jee. Ja, onweerstaanbaar. Meneer, <middels> waar is dat dan? Oh, is een tongval. Ik vind het niet prettig dat we op mijn rozen staat. Johan Otten, Henry van Loon en Marian Luif worden u. Huiswacht Stromp uit Tuitjenhoorn diende een terminale kankerpatiënt meer dan tien keer de maximale dosering morfine toe, waarna deze overleed. Dit zijn de bronnen tegen onder andere NOS en medisch contact. De huisarts pleegde zelfmoord nadat hij door de inspectie voor de gezondheidszorg op non-actief was gezet. Trom zou dus regels ver overschreden hebben. Maar ondertussen blijft de zaak voor ophef zorgen onder huisartsen. Bij mij aan tafel huisarts en voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, Bart Meijman, welkom. Ja. Ook aan tafel Bert Brusse Dit nieuws ook gevolgd, Bert? Uh, ja, een beetje. Maar ik had er vorig ook al gevolg. Dat, iemand, oh, dat was zijn moeder, dat was geen huisarts. Dat was de zoon die zijn moeder uh, die dood wilde... Maar, ja. zeg maar niet aan de voorwaarden van euthanasie voldeed uh, hielp. Dit gaat over een andere zaak, ja. Bart Meijman. Uh, want waar is nou precies nog steeds eigenlijk die ophef... of die consternatie onder de artsen uh, over? Uh, nou, met name het optreden van de inspectie... De, zeg maar de, uh, het, het hele heftige optreden van de inspectie. Kijk, ik denk elke huisarts vindt het prima dat uh, Tromp uh, gecontroleerd zou worden en getoetst zou worden naar uh, het medisch terugrecht. Maar de wijze waarop het hier gegaan is... het is meteen in het strafrecht geplaatst. Hè, dus met het openbaar ministerie zijn ze er naartoe gegaan. Ze hebben een huiszoeking gedaan. Ze hebben de weduwe van de uh, uh, man die overleden is uh, verhoord. Ze hebben Tromp verhoord. Uh, uh, hij is eigenlijk met, met naam en toenaam in de, in de pers gekomen. Het is dus een beetje alsof je een crimineel bent. En dus die heftige reactie van de inspectie... Uh, ja, daar is iedereen dat is waar ervan ze op verschrikken. Ja, ja. Nou, nou, nou blijkt, hè, want er wordt nu veel over gepubliceerd. We ja. wachten nog steeds op het relaas van de inspectie. Die hebben vandaag laten weten ja. daar wel mee te willen komen, maar ja. wachten op toestemming van de familie van ja. de overleden man. Maar uit wat we nu wel lezen en horen blijkt dat de huisarts waar het om gaat de grens ook ver had overschreden en veel te hoge dosis heeft toegediend die onnodig hoog was. Nou, kijk. Uh, dat is altijd heel moeilijk, want het was hier dus een patiënt die aan het sterven was. Uh, er zijn ook beelden van de weduwe die helemaal vertelt van hoe het gegaan is. En die patiënt die was stervende. En vanochtend stond ook in de Volkskrant het relaas uh, hoe het ongeveer gegaan zal zijn. Uh, en die patiënt die was dus uh, er echt heel slecht aan toe. En die dokter die heeft mogelijk impulsief gewild die patiënt te helpen. En die heeft duidelijk veel te veel... en niet volgens de richtlijnen morfine toegediend. Maar en, en dat, dat is dan Maar wel, strafbaar. Dan, ja, en dan kom je dus bij justitie terecht. Nou, dat is dus de vraag. Want kijk, dit is niet met, met voorbedachte raden moord. Dit is een medicus die iemand probeert te helpen die uh, aan het lijden is. En dus gaat het een beetje om, dat is prima dat dus achteraf getoetst wordt... van, heeft u eigenlijk wel volgens de regelen der kunst gewerkt? Hè? En daar uh, hebben we het te recht voor. Het is iets anders als je dus, zoals in dit geval... nou ja, wat ik net al zei, dat in het strafrecht gaat plaatsen. Ja. En, en dan kom je dus ook een beetje, uh, wat mijn punt een beetje is... van. Het is natuurlijk toch wel zo dat de regels er zijn, ook de, de, de strafregels... die zijn er toch wel met name om de patiënt te beschermen. Het gaat er toch om dat de patiënt geholpen wordt. Het moet niet zo zijn dat we hier op aarde zijn om regels te volgen. De regels die moeten steunend zijn om de zorg goed te kunnen verlenen. Nou ja, er is tegelijkertijd natuurlijk al jaren een hevige discussie over euthanasie. Mensen die daarvoor zijn, mensen die er tegen zijn. Er is een wet gekomen en daarover is gezegd als je het al doet... Moet het aan hele nauwkeurige regels voldoen? Een tweede arts moet geconsulteerd worden, et cetera. Daar heeft deze huisarts uh, allemaal geen uh, zin in gehad. Heeft die, schijnt hij letterlijk gezegd te hebben tegen een co arts Ja, dat wel. Kijk, dus ik wil je huisarts ook helemaal niet helemaal vrijpleiten. Laat dat duidelijk zijn. Maar wat ik wel wil zeggen is dat je... Uh, en dat heb ik zelf ook meegemaakt... je komt soms in situaties terecht. Kijk, sterven is niet een recht toe, recht aan proces. Daar zitten allerlei versnellingen, veranderingen, verslechteringen in... die onverwachts voor kunnen komen. Heel vaak is het voorspelbaar, Kan je het ongeveer zien dan kan je, als er euthanasie zou zijn... kan je daarop anticiperen en allerlei stappen doen. En zorgen dat je het allemaal wel hebt. Dat je het allemaal erin, wel ja. hebt, maar soms, zoals in dit geval... die meneer komt terug van vakantie... die man is toch behoorlijk acuut verslechterd... Ja, en dat soort situaties. Iemand kan ineens een darmperforatie krijgen. Kunnen allerlei dingen gebeuren. En dan, dan wil je niet, als het je eigen vader is... dat iemand zegt van, nou ja, de regels zijn zo. Wacht u even. Hè, morgen dan gaan we het, hebben we het allemaal geregeld. Dat is dan ook wat je... zijn weduwe zegt, hè? Van de man die ja, denk ik, die doos ja, dus, dus heeft gekregen. Dus nog los van deze zaak. Ik denk in het algemeen moet het zo zijn... dat een arts, je moet vertrouwen hebben in een arts. Die moet handelen. Als er vragen zijn over het handelen van die arts, dan moet het getoetst worden. En daar hebben we een fantastisch systeem voor. En dat heet het maar dat is stuchnet. toch wat er gebeurt in feite? Nee, ook. dat is niet wat gebeurt. Omdat dat is wat hier is gebeurt, ja, precies. Hier is gewoon justitie meteen ingeschakeld. Er is niet eens gevraagd aan die meneer. Eerst hè, dat de inspecteur eerst komt en zegt van: goh, dokter Tromp, geef u eens uitleg wat u nu precies Waarom gedaan, gedaan hebt. Ze zijn ja. meteen met de politie naar binnen gekomen. Zou u als arts hetzelfde gedaan hebben? De, als handeling als uh, Trump? Ja? Nee, als, als... dat, dat uh, niet. Dat zou ik ook wel heel raar zijn als ik dat hier zou zeggen. Nee, dat... Uh... Nou ja, er zijn dus in reactie op dit verhaal... blijkbaar meerdere artsen al hè, naar voren gekomen... die zeggen, joh, dit gebeurt veel vaak. Nee, kijk, ik denk, wat Trump heeft... denk ik toch in een soort uh, impulsiviteit... Uh, uh, nou, wat, ik weet niet wat zijn beweegredenen zijn... maar in ieder geval had hij op een andere manier kunnen handelen... door minder van bijvoorbeeld die morfine of Dormicum te geven... was waarschijnlijk de patiënt ook gaan slapen... was er helemaal geen man overboord... Geweest. Het is dus meer kennelijk zijn impuls van deze man lijdt zo erg en dit moet nu afgelopen zijn voor die man en laat ik maar gewoon uh, een beetje zwaarder ingaan waardoor dit gebeurd is. En dat is in de reacties die je dus hoort dat veel meer huisartsen vaak in situaties komen waar iemand op een gegeven moment enorm aan het lijden is en dat dan een beetje de vraag is van wat vinden we nou belangrijk dat we kunnen zeggen uiteindelijk van uh, nou vader uh, heeft wat langer geleden maar er is gelukkig wel de regels zijn gevolgd of dat je Zegt, nou, vader heeft gelukkig niet geleden. maar de regels zijn de een regels beetje overtreden. Bij ja. Brussel? De discussie moet er hier gaan over. Inderdaad, ik moet voorkomen want je eens het absurde optreden. van het Openbaar Ministerie. Als we hebben, de zaak zo is zoals hij nu is, hè? Want dat, ik, dat weten we dus nog steeds. Ik, ik ga dus ervan ja, maar, uit zoals het nu beschreven is. Dan nog, het gebeurt dus hetzelfde met die man die zijn eigen vrouw heeft. We hebben in Nederland een OM. wat letterlijk zegt. we hebben te weinig capaciteit om drugsbronnen te bestrijden. Maar O.W. als er een dokter is of een, of een man die zijn echtgenoot misschien wel uit verschrikkelijk lijden heeft geholpen... dan komen ze met meerdere mensen je huis binnen... om je huis te onderzoeken en zo. Dat is toch absurd? De nou, inspectie heeft natuurlijk aangeklopt... bij justitie eh, dat de regels zijn overschreden. Dus het is in ja, maar, die zin misschien weer ja, niet raad. dat dan het, reageert. Het is dus heel interessant als we echt weten wat er nou precies gebeurd is. En er is dus... Veel, als er veel meer aan de hand is dan wat er nu... verteld wordt, mm -hmm. hè, wat ik dus niet goedkeur... maar waar ik deze reactie echt... Uh, buitensporig vind van... Uh, van uh, de het met name de inspectie. Ja? Hè, maar dus wat we moeten doen, is we moeten nagaan waarom reageert die inspectie zo heftig hier. Op deze meneer. Ja, en ja. dat heeft de redenen, denk ik, omdat dus onder andere vanuit de overheid... maar ook vanuit de politiek, de inspectie slapheid verweten wordt in andere zaken. Dus die inspectie die staat gewoon op scherp. En je krijgt dus in Nederland dat wij een soort cultuur aan het creëren zijn... waar dus controlemechanismes enorm op scherp staan en als er één keer iets niet goed gaat in Nederland... dan wordt dus de controlerende functie... die wordt enorm ge gestraft... waardoor die nog meer op scherp staan. En we krijgen dus dat we echt op incidenten zitten te jagen... waardoor dus, en dat meen ik serieus... patiënten en toekomstige patiënten... echt grote de risico's de gaan lopen. Ja. Of dat zo is, zal blijken als inspectie inderdaad... zoals we nu hebben aangekondigd... de opening van zaken gaat geven. Hangt ook af natuurlijk van de toestemming van de familie. Dan kunnen we daar meer over zeggen. Tot zover voor dit moment dank... Ja. Meijman, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam. Zo gaan we browsen met Bert Brussen nadat we weer geluisterd hebben naar muziek van Lois Lane. To six, I found me a hero to save me. A Superman fix. I was wasting my time, I was way out of line. and out on the street I fought with an army of lovers that finally faced my defeat Suddenly brought to a home Something is missing thereafter A part of us never grows old Van hun nieuwste album S1. Dank. Hoofdredacteur van de post online. Uh, Bert, waar ja. gaan we mee beginnen? Nou, dat raad je nooit. Wat denk je zelf? Petitie. Ja, ik wilde het niet over Zwarte Piet hebben. Ik dacht, we laten we het over het vuurwerkverbod hebben of zo. Want over Zwarte Piet is al uh, genoeg gedaan. Maar ik moet het toch even over hebben. Want er waren twee jongens die hadden een Facebookpagina voor de Petitie. En de Petitie is zowel als teken een petitie om Zwarte Piet te houden. Nou gaat het niet om hem houden, maar eigenlijk om zoveel mogelijk aandacht uh, voor te vragen. Die hadden binnen 24 uur ongeveer 1 miljoen likes. En nu zit ze al binnen 48 uur over de 2 miljoen likes. Een unicum, een record in Nederland. Ja. Uh, ik heb laten uitrekenen door iemand die er verstand van heeft... wat zoiets dan ongeveer waard kan zijn. Uh, dat is uh, afhankelijk van de vijf beste topics die het meest gedeeld zijn. Dat zijn echt topics die dan echt duizenden keer gedeeld zijn. Uh, bij elkaar is het dan 900.000 euro waard... Maar waarom is dat 900.000 euro ja, Dat is een berekening die die, die, die, die maakt op uh, die waarde die die toekent. Is iets wat standaard wordt Als je wordt zo gebruikt. snel zoveel mensen rondom één onderwerp kunt Nee verzamelen. dat niet. Het gaat om uh, hoe groot is, hoeveel bereik zoiets heeft. En als je dus 2 okay. miljoen mensen hebt, dan kun je daar een waarde aan toekennen. Interessanter is dat ze dus meer dan 2 miljoen Facebook profielen nu op hun pagina hebben. Aha. als je die op de juiste manier nou, uh, leeg kan grazen en vervolgens kunt vermarkten... dan kom je op een waarde uit van ongeveer 25. 25 miljoen euro. 25 miljoen? Jij vermoedt hier een commercieel complot. Nee helemaal, het zijn wel jongens uit reclame. Ze hebben tot nu toe hardnekkig volgehouden... dat ze het alleen maar doen omdat ze iets willen te Het idealisme, ja. Het probleem is wel een beetje dat Facebook daar niet aan doet. Bijvoorbeeld bij YouTube, daar kun je de helft van reclameinkomsten delen. Facebook doet daar veel moeilijker over. Die zijn heel erg nog, zitten op het niveau... alles wat op Facebook staat is van ons. Maar wordt er dan op die Sinterklaas Petitie ook reclame gemaakt? Nee, nu nog niet. Maar dat gaat komen, denk je? Okay. Nou, het gaat straks is de Sint met zijn regenboogpieten in het land en gaat weer weg. Uh, en dan is het weer een jaar wachten tot de discussie opnieuw losbarst. En dan ja. kun je dus niets met je pagina. En dan zul je zien dat daar heel veel bedrijven zeggen van... Goh, mogen we hier alles nog? Wat ja. mij mijn huisarts, heeft de petitie ondertekend? of? Nee, maar ik zit ook niet op Facebook. Maar, en, maar heeft verder ook geen betrokkenheid bij dit onderwerp? Of? Nou, wel. Ik vind, ik vind het, het is komisch dat het, zo, dat het zo leeft. En het is natuurlijk bijzonder dat daar gewoon 2 miljoen mensen hè, op reageren. Ja. Ja. ja, maar we zijn verdeeld in voor- en tegen Zwarte Piet, Dus ja, ja de hamvraag. Voor of tegen? Ja, voor mij mag je blijven. Hoor. Ja. Toch wel? Ja, ja, ja. ja. Gewoon helemaal ja. zwart gesminkt, hoor. Ja, ik heb dat weet wel. Mee. Ja. Goed, nou, we gaan kijken of het klopt, Bert. wat je zegt met die petitie en vooral dat bestand wat ze ermee gaan doen. Ik ben benieuwd of ze het inderdaad verkort kunnen krijgen. Ik zou het een heel mooi verhaal vinden. Ja. Uh, iets anders. Ik had de vorige keer ook al eens over uh, mensen die in het Europarlement zitten en petities opstellen en proclamaties doen. En dat is meestal niet uh, zachtzinnig voor uh, de vrije mening uh, en uh, kritiekvrijheid. Het is nu weer iets. Het is een groep. Een groepje Europarlementariërs, nogmaals, ik weet helemaal niets van het Europarlement... net als ongeveer 15,5 miljoen andere Nederlanders. Uh, die hebben opnieuw een petitie uh, waarin eigenlijk staat dat er sprake is... in steeds meer landen van nationalisme, antisemitisme en andere vormen van etnische intolerantie. En dat komt allemaal van de zijde van bewegingen tegen het Europese project... Uh, ik wil even iets citeren, want het is ontzettend grappig. Uh, punt 1. De huidige economische depressie heeft het nationalisme, antisemitisme... en andere vormen van etnische haat nog aangewakkerd. Onder meer in de vorm van oppositie tegen het Europese project. Uh, alle pogingen om primitief nationalisme op te stoken... met als doel, doel het roer van de Europese integratie om te gooien... moet worden gedwarsboomd. De Europese integratie was en blijft de hoeksteen van de strijd... tegen etnische intolerantie. Uh, daar hebben ze niet alleen in tekst gedaan. Daar hebben ze ook, ja, Justus, inderdaad. Jullie kunnen twitteren, uh, hashtag Justus, die geeft daar antwoord op. Uh, daar hebben ze ook een plaatje bij gemaakt. Daar zie je de hoofden van deze mensen met... daarboven teken onze petitie en daarboven drie plaatjes... met foto's van massagraven en lijden... Zo. Uit de Bosnische genocide. Echt waar? Dit is dus het soort mensen wat ons vertegenwoordigt in Europa. En het is iets wat naar boven. Uit welke hoek komen ze? De, ik, ik heb Geen idee. Ik, ik kan, ze zitten in de fracties SND, PPE, VET, ALE, PPE, ALDE. Misschien zeg me niet direct iets, maar het is allemaal een groot complot tegen Europa, dus eigenlijk, zeggen zij. Nou, dat dus. Het is ja. dus inderdaad die nare burgers... Die... Je bent ook bang om subsidie te verliezen? Nou, zeg, wat zeg je. Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar, uh, ja goed, nee, de, opmerkelijk. Behalve dat het vaak ook wel weer blijkt dat die uh, petities en Tuurlijk, commissies en gaat... zo... Dat die in een onderste la ergens verdwijnen. Ik zou zeggen, het is ja. doen hetzelfde wat ik doe. Namelijk iets roeptoeteren. Alleen, het betekent wel dat deze mensen vertegenwoordigen fracties... en die fracties vertegenwoordigen nog veel grotere groepen. Dat weer wel. En het is iets wat we niet meekrijgen. Is... Nieuws onder embargo is je laatste item. Nou ja, alles wat ik tot nu toe heb gezegd, ligt nog onder embargo. Oh. Tot vanavond 12 uur. En ik wil graag dat als u het vanavond 12 uur terugluistert... dat u dan zegt van, goh, wat een leuk en verrassend verhaal. Voor niet-journalisten, uh, niet soms krijg je informatie met een embargo... en dan ja. mag je dat pas maandagochtend of zo, als de krant ja, uitkomt. Ja, nou uh... is het van de week twee keer gebeurd dat er nieuws binnenkwam... dat half uur op, op ANP en er kwam een half uur later een bericht bij... oh, sorry, dat bericht had onder embargo moeten zijn. Wilt u het van de site weghalen en wilt u dat bewaren tot twaalf uur? Dat gebeurde serieus en dat ja. is het absurdste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik bedoel, nieuws is nieuws. Op het moment dat je iets vertelt, is het de wereld uit. Dan kun je niet nog eens ineens gaan zeggen: Oh, wilt u dat even doen alsof u dat niet heeft gelezen? Ja, het stamt uit de tijd, inderdaad, dat we nog niet die 24 uur media hadden. zoals jij met de post online. Het maar kranten die pas ochtends verschenen of het acht uur exact. journaal het enige bulletin exact. was. En het, ik, ik vind echt dat we daar van af moeten. Dat vind ik overigens ook bij de miljoenennota... want dat is natuurlijk elk jaar ook hetzelfde. Dat gereken. hebben ze alweer afgeschaft, toch? Is het, nee, volgens mij niet. Ja, weer wel. Nou, het is heel verwarrend. Dan weer wel en dan weer niet. Maar volgens mij nu weer wel. Maar goed, maar dit hele embargo, zeg jij, dat hele idee... dat is nou ja, uh, gewoon archaïs en niet meer van deze of je, tijd. Of je zegt iets, of je zegt iets niet. Maar niet, en als je het dan gezegd hebt, moet je niet daarna nog komen... oh, sorry, ik heb het niet gezegd, wil je doen alsof je het niet gehoord hebt. Wat ben uh, blij met de 24 uur uh, nieuwsvoorziening? Of, of niet zo'n volgen van uh, jawel, nee, snelle ja. media? Nou, jawel, ik, ja, god, het is gewoon uh, zoals het leven nu. En ik denk, daar moet je niet zeggen van nee, en terug teruggaan naar vroeger. Er zitten heel veel voordelen aan en er zijn ook dingen ja, nadelen maar... Ik vind het uh, fascinerend. Dus. All in the game. Dat was het Bert. Nou ja, maar tenzij je nu nog tijd hebt, dan kan we wat verzinnen. Of moeten we naar Lucella Carasso? Je kan, je kan nog een halve minuut wat verzinnen... voordat je naamgenoot Bert uh, o, gaat vertellen wat in het Radio 1 -e Journaal zit. Ja, die halve minuut is nu al voorbij, dus om nu nog wat te beginnen. Ik vond het wel, meneer, tegenover me zit. Ik ben even, nou, oh ja, meneer Nijman, Nijman Bart Nijman. Nijman ja. ik, ik ben het volkomen met je eens. Ik vind het een belangrijk punt en ik hoop dat het vaker wordt, ge, wordt gemaakt. En dat gaat niet alleen over dit soort zaken. Dat gaat dus ook in andere uh, facetten in de samenleving... waar heel veel kritiek op komt, dat ze dus steeds meer zoeken naar incidenten omdat misbruik, dat gebeurt ook bij jeugdzorg, bij het OM ja. en noem maar op. Maar dat heeft de advocaten die hier vanmiddag zat ook al. Ja, wij wachten op het verhaal van de inspectie. Misschien ook wel te horen in het Radio 1 -journaal. Ik weet het niet, Bed van Sloten. Nou, ja, daar wachten wij ook op, uh, Jan. Uh, en dat is niet onder embargo. Op het moment dat het er is, dan uh, zal je het horen hier op uh, deze zender. Natuurlijk hebben we ook aandacht, want dat wil je natuurlijk weten... wat wij gaan doen in uh, het programma. Natuurlijk. Voor de vijf kilometer schaatsen het NK-afstanden in Heerenveen. Ze zijn op dit moment uh, bezig en Sebastian Timmerman doet daar... Van. We kijken ook eventjes naar DSB. De curatoren hebben vandaag een claim ingediend tegen de Nederlandse Bank. Daar praten we over verder. En over de Europese top. Over het immigratiebeleid en over het afluisteren ging het. Ook daar praten we over verder. Dus genoeg onderwerpen die je zo kan horen. In het het Radio het Nationaal. Het journaal, Inderdaad, gepresenteerd dus door Bert van Sloten. Ik dank Bert Brussen hier. Ik dank Bart Meijman voor zijn verhaal. En ik dank natuurlijk de band Loos Leen voor de muziek en het publiek hier. En thuis voor de aandacht. Dit was Vrijdagmiddag Live. Het NOS Journaal met Ewout Jumma. Dit is Radio 1. Ook voor de Franse voetbalclubs wordt geen uitzondering gemaakt bij het heffen van een superbelasting. Dat heeft president Hollande gezegd. Wegens de supertax van 75% op salarissen boven de 1 miljoen euro gaan de clubs in de eerste en tweede divisie het laatste weekend van november staken. En dat is de eerste staking in het Franse voetbal sinds 1972.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 Tussen Apeldoorn en Deventer rijden ook de komende uren nog geen treinen. Bij graafwerkzaamheden aan de Nevengul van de IJssel in Deventer... werd vanochtend een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden... waarna het spoor werd stilgelegd. De explosieve opruimingsdienst heeft meer tijd nodig dan gedacht... om de bom een 500 pond onschadelijk te maken.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 Een kinderboekenillustrator en kunstenares Jenny Dalenhoort is overleden. Ze illustreerde ongeveer 180 kinderboeken, waaronder Wiplala van Annie M. G. Smit en Gideons Reizen van Anne Rutters van der Loef. Ook illustreerde ze kinderbladen zoals Okkie. Jenny Dalenhoort is 95 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB-verkeersinformatie drukt op de weg, valt tot nu toe mee. De meeste files zijn te vinden rond Utrecht. Opmerkelijke files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort voor Laren, 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht vanwege een gestrande vrachtwagen. Op de A4, Den Haag-Amsterdam voor Zoete rijndijk drie kilometer. Een aanrijding voor de Koentenol. Vanuit Zaandam richting Amsterdam... Bij de Koentunnelse is de linker ook dicht. En daarachter staat de file van 3 kilometer. Dan de A27 Breda-Utrecht. Bij Noorderloos 4 kilometer. Komt door een aanrijding, daar zijn twee 2 rijst ook dicht. En de langste file staat op dit moment op de n 15 Europort richting Rotterdam voor spijkenissen 8 kilometer. Nou, u hoort het al in het nieuws. Er is geen treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer. U wordt zolang met de bus vervoerd. Houdt u rekening met de vertraging die oploopt tot meer dan een uur.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemiddag. De steekwoorden van deze vrijdagmiddag zijn... afluisteren, rekening betalen, vluchtelingen in Europa en schaatsen. Afluisteren, Want Merkel had het kunnen weten, dat zij vandaag iemand uit Amerika... dat ze dus werd afgeluisterd door de Amerikanen. En de Nederlandse Bank had ook kunnen weten... dat DSB de zaken niet op orde had en dus de rekeningen niet kon betalen. Over vluchtelingen ging het tijdens de Europese top. En schaatsen, ja, dat is het eerste toernooi van dit jaar. Op weg naar de Olympische Spelen begin volgend jaar. Het NK-afstanden in Heerenveen. En daar in Heerenveen, in Tialaf in de schaatstempel, is Sebastiaan Timmermans. Sebast, we hebben de 500 meter gehad en nu de 5 kilometer. En daar zijn we een, uh, nou bijna drie ritten onderweg. De rit 3 loopt op zijn einde. Dat is de rit tussen Jost de Vos en Frank Vreugdeneel. En Arjen van der Kieft staat uh, na de twee ritten die we gezien hebben dus bovenaan. 6, 24, 34 voor Van der Kieft die ook nog wel eens op de Olympische Spelen heeft gereden... Uh, bijna vier jaar geleden in Vancouver. Maar daar bewaart hij geen goede herinneringen aan. Treedt hij de 10 kilometer en werd hij gedubbeld door ene Seung Hoon Lee. Uh, maar die 6'24'34, uh, dat is best wel een redelijke tijd. Niet al te ver verwijderd van zijn persoonlijke record. Het is de tweede afstand van deze eerste dag... van de Nederlandse afstandskampioenschappen. We hebben al gekeken naar de 500 meter... die altijd twee keer wordt gereden. De eerste serie hebben we achter de rug. En daar werd al behoorlijk hard gereden door Ronald Mulder bijvoorbeeld... 34,90 was zijn winnende tijd in de eerste serie. En ter illustratie, er is nog nooit in deze tijd van het jaar op dit toernooi zo hard gereden. Oftewel een kampioenschapsrecord. Jan Smekens, de nummer 3 van de weken afstanden van vorig jaar, deed het ook heel goed. 34,98, 800ste langzamer dan zijn ploeggenoot Ronald Mulder. En Michel Mulder uh, was twee tiende langzamer dan zijn tweelingbroer. Michel Mulder, de titelverdediger op deze afstand, werd derde in de eerste serie in 35,10. Strakjes de tweede serie en daartussendoor. Dus inderdaad de 5 kilometer waar de rit tussen uh, Jos de Vos en Vreugde Niel inmiddels is geëindigd. Vreugde Niel wint die rit 6.29.57. Betekent dat hij langzamer is dan Arjen van der Kieft was. Ook geen persoonlijk record voor hem. En Jos de Vos rijdt 6.35.59. En die blijft daarmee 4 tiende verwijderd van een persoonlijk record. Het zijn nog niet de topnamen. Die komen na dit wel in actie. In de zevende rit bijvoorbeeld. Koen Verweij tegenwoordig weer uh, TVM'er. Teruggekeerd op het Oude Nest. Rijdt in de zevende rit tegen. Tertjan Bloemen, dan de rit daarna Christijn Groeneveld, tegenwoordig ook TVM en Douwer de Vries, dat is ook een TVM'er dus dat zijn de ploeggenoten van elkaar en dan in rit 9, dat is de voorlaatste rit de grote man altijd op de 5 kilometer natuurlijk Sven Kramer, en dat is toch wel een hele saillante rit, want hij rijdt tegen Jan Blokhuizen en schaatsvolgens weten dan hoe laat het is, dat waren vorig seizoen nog ploeggenoten van elkaar bij TVM boten er niet tussen TVM en Blokhuizen ging daar weg, en dat is wel saillant dat ze uitgerekend de eerste 5 kilometer van dit seizoen tegen elkaar rijden, dat is in de voorlaatste laatste rit. En in de laatste rit Bob de Jong. Goedeld Bob de Jong tegen Jorrit Bergsma. Dat zijn de ingrediënten voor deze tweede afstand van de vijf kilometer. Um, in een redelijk gevulde. Ja, of moet ik zeggen, bed? want ik heb het wel eens meegemaakt zo aan het begin van het uh, seizoen. Nu zitten er zo'n, nou, 6000 mensen te kijken naar het schaatsen. Oh, dat, dat is niet slecht. Maar het nee. wordt ook, wordt ook oh. een leuk seizoen met een Olympische titel aan het slot van het uh, seizoen. Sebas, je hebt het hele spoorboekje uh, ons uh, doen toekomen. We horen je dus later nog. Oké. Okay. Van een nieuwe aanpak van de acute problemen met asielzoekers op zee... komt het niet, dat bleek vanmiddag... bij afsluiting van de Europese top in Brussel. Wel is er besloten om een taskforce in te stellen. Een speciale werkgroep die moet onderzoeken... wat de beste aanpak van het migrantenprobleem is. Onze correspondent Christel Stendorf, die vroeg aan premier Rutte... of je zo'n tragedie wel kunt stoppen met zo'n taskforce. Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, er zal heel veel moeten gebeuren, maar we moeten nu wel een eerste stap zetten. Uh, we moeten in kaart brengen... En wat we gezamenlijk kunnen doen binnen de alle bestaande wet en regelgeving. En vooral hoe wij mensen kunnen ontmoedigen om aan boord van die scheepjes te stappen. Maar hoe kunt u dat doen? Ontwikkelingsgeld van Europa wordt ook bezuinigd. Democratie brengen in Noord-Afrika is volgens mij een lastige taak. En toch is dat volgens u de enige oplossing om die vluchtelingen ervan te weerhouden naar Europa te komen? Ja, een van de andere instrumenten die we natuurlijk hebben. is dat ook voor volgend jaar op de agenda staat van Europa. de samenwerking met Afrika. Je zou, ook dat is vandaag geopperd door een aantal collega's, ik heb dat ondersteund. Uh, heel wel degelijk ook als je praat over samenwerking met Afrika als voorwaarde kunnen stellen. Uh, dat landen in Afrika er zelf alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze vluchtelingenstromen niet op gang komen. En er ook alles aan doen om mensen weer terug te nemen uh, als ze onderdeel zijn van zo'n vluchtelingenstroom. Landen als Italië en Spanje willen graag dat als vluchtelingen eenmaal aan land zijn gekomen... dat ook Noord-Europa bereid is die vluchtelingen op te vangen. Bent u bereid om die vluchtelingenstromen te gaan delen?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 in onze relatie als EU met Afrika daarop inzetten. Is het uiteindelijk een Europees probleem... of is het een probleem van die landen zelf? Kijk, Nederland Europa heeft gemeenschappelijke buitengrenzen. We hebben afspraken gemaakt in het kader van uh, Dublin over uh, waar een asielzoeker zich meldt... en wat dat betekent voor de verdere opvang van die asielzoeker. En aan de de die afspraak gaat u niet mogelen? U gaat dat niet veranderen? Uh, wat ons betreft is dat niet aan de orde. Nee. Nee. Ook Nederland levert een surveillance vliegtuigje... zo vertelde premier Rutte nog aan Christen. Ja, dat vliegtuig is een verzoek uh, van Frontex. We gaan nu precies bekijken waar vandaan en hoe ze dat willen gaan inzetten. Maar het principe van een vliegtuig de eerste week, drie weken van december ter versterking als surveillancevliegtuig van de kustwacht. Daar hebben we positief op gereageerd. Maar voor alle details gaan we nu verder gesprekken voeren. Premier Rutte was dat dus in gesprek met Chris Ostendorf. Vandaag ging het dus over migranten op de top. Maar het ging ook opnieuw over afluisteren. Dat schaadt de relatie. Zo werd na afloop in een formele verklaring gezegd door Europa. Europa dus, felle woorden. Marcel Bril die probeert vandaag uit te zoeken hoe het verder moet met de relaties tussen de beide landen. Want dat was de opdracht die hij vanochtend kreeg tijdens de redactievergadering. Marcel, dan krijg je zo'n opdracht. Uh, waar begin je dan om, om dat allemaal uit te zoeken? Ja, zo simpel is dat uh, natuurlijk niet. Ik weet ook niet zeker of ik een allesomvattend uh, antwoord heb aan het eind van deze uitzending. Maar ik ben naar Utrecht gegaan. Uh, omdat uh, in Utrecht, uh, dat is een van de steden waar uh, veel uh, studenten zijn... die uh, met internationale betrekkingen bezig zijn. Dus ik duik zo de kroeg in uh, om eens te kijken of ik hen daar kan treffen. En uh, Ja, zo is het. Om uh, hun analyse uh, te horen over dit onderwerp. Maar ik ben ook wel benieuwd wat de mensen op straat hier vinden uh, van uh, afluisteren. Of het nou wereldleiders zijn of dat het nou gaat om mensen zelf die afgeluisterd worden. Want ja, je zou het bijna vergeten na het nieuws dat Merkel wordt afgeluisterd. Maar er zijn natuurlijk ook berichten deze week... dat Nederlanders, de gegevens in ieder geval, verzameld gaan worden. Dus daar ben ik niet benieuwd naar hoe erg ze dat vinden. En of er een onderscheid is tussen het afluisteren van een wereldleider... en het afluisteren van een gewone burger. Nou, de straat ga ik dus zo dadelijk op. Ik ben net hier aangekomen in, in Utrecht. En toen kwam ik een, een Duits stel tegen toeristen. Het thuisland van Merkel dus komen die mensen... Vandaan. Zij zijn allebei erg groot fan van zowel Obama als Merkel, maar vrienden afluisteren, dat doe je niet. Ja, oké, okay. dat moet man natuurlijk onder vrienden, is sowas kritisch te betrachten. Maar ik glaube niet dat Obama daar invloed op heeft. Nee, dat wordt van tieferen stellen her georganiseerd en ook gemaakt. Is maar natuurlijk niet correct. En dat wird ook in de toekomst, geloof ik, niet meer voorkomen. Nee, zeker? Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat weet hij Merkel is van Macher. Dat weet hij met Obama zo'n spetje. Ja, deze man die is er vrij van overtuigd dat als er gebeld wordt door Merkel en na Obama... dat het niet meer zal gebeuren. Ook dat Obama er zelf helemaal niets uh, van wist. Dus hij denkt dat het een uh, storm in een glas water is. En ik ben benieuwd hoe anderen daarover nee. denken hier in Utrecht. Zeg Marcel, uh, jij loopt ook nog wel eens in Den Haag rond. Hè? Nou hoor ik vandaag ja. dat onze eigen premier niet is afgeluisterd. Is dat niet een beetje... Nou, ik word bijna wel vervelend, laat ik dat zo zeggen. Dat wij nou weer niet zijn afgeluisterd? Ja, nou ja, ik hoor hier ook wel mensen zeggen... aan wie ik zo hier rondvraag wat zij daarvan vinden. En dan zeggen zij van ja, misschien is de Rutte wel naïef. Misschien weet hij het niet en gebeurt het wel. Maar ja, het is natuurlijk wel fijn bijna, zou je zeggen... als je in het rijtje staat als je afgeluisterd wordt. Want dan doe je op internationaal toneel mee, zou je zeggen. Precies, dan doe je er toch aan mee. Maar goed, jij gaat verder op onderzoek uit. Je gaat de kroeg in, vooral om vragen te stellen. Marcel Bril, u hoort hem, later deze uitzending nog een keer. Curatoren van de failliete DSB-bank... die gaan een schadeclaim indienen tegen de toezichthouder... de Nederlandse bank. Volgens de curatoren waren er ernstige tekortkomingen in het toezicht... en is de Nederlandse bank daarom deels aansprakelijk voor de schade. Reden voor onze verslaggever Jeroen Schudijzer... om af te reizen naar Wochdum. U weet nog wel, dat is de plek waar het voormalige DSB-hoofdkantoor stond. Precies vier jaar geleden stond ik hier ook. Maar alle logo's zijn van het pand af. Er hangen ook geen DSB-vlaggen meer... Wat zijn dat nou voor vlaggen? Het is nu van de gemeente Medenblik. Curator Ben Knuppe. Dat er nog zoveel mensen werken hier. Er zitten nog 160 man achter bureaus. Ja, zoiets. Uh, voor het grootste gedeelte mensen die ook al voorheen bij DSB-bank werkten... maar die we nog niet ontslagen hebben. Wat moet er nog allemaal gebeuren? Wij hebben de leningenportefeuille nog. En die moeten we beheren. Dan moet u toch denken in totaal aan zo'n 100.000 debiteuren die maandelijks nog wat geld overmaken. Als het goed is, maken die maandelijks niet wat geld over, maar het geld wat ze moeten betalen, te weten rente en aflossing. Moet u denken aan hypotheken, doorlopend krediet. Al het geld dat binnenkomt en eruit gaat... dat moet een beetje netjes in de boeken, hè? Want dan, anders krijgen we een DSB 2. Nou, precies, en dat is niet onze ambitie. Twee keer per jaar proberen we ook een uitdeling te doen... aan onze schuldeisers. Hoeveel geld wordt er nog opgeëist... Nou, in het totaal hebben onze schuldeisers zo'n 3,6 miljard euro te vorderen. Wie zijn dat? Nou, dat zijn uh, ook consumenten. De belangrijkste schuldeisers zijn de banken. Nou, ook de leveranciers van briefpapier en van gas, water, lichte, elektriciteit. En er zitten hier nog echt mensen die de ellende van vier jaar geleden ook hebben meegemaakt, hè? Nou ja, zo is ook het zeggen, ja. Belden er nou nog wel eens mensen boos op? Nou, gelukkig zijn er steeds minder mensen die boos zijn... omdat we denk ik de compensatiestelling goed uitvoeren. En mensen toch in die zin een compensatie krijgen... voor hetgeen wat in het verleden fout gegaan is. We kijken hier uh, naar de straat. Daar stonden toen allemaal satellietauto's en allemaal journalisten. Denkt u nog wel eens terug aan uh, die ene week? Eerlijk gezegd denk ik daar niet meer aan terug, nee. Dat heeft u weggeschoven. Zoiets. Ja, nee, we zijn gewoon hier bezig met de afhandeling en... Uh... En het, ik denk meer aan het hier en nu als aan het verleden. Geen emoties meer? Totaal niet op dat gebied, nee. Ja, het nieuws van vandaag dat u een schadeclaim heeft ingediend... tegen de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Ik vind het wel een beetje brutaal van u, hè? Want ja, u zegt, ja, die toezichthouder heeft zijn werk niet gedaan. Maar ja, dat heeft de DSB natuurlijk ook niet. Maar nu raakt u de spijker op de kop. Omdat de DSB het werk niet goed deed... had de toezichthouder eerder moeten ingrijpen. Sterker nog... Volgens ons had de toezichthouder nooit een vergunning mogen geven aan DSB Bank om te beginnen als bank. En wat hoopt u eruit te slepen? Nou, wij hopen dat Nederlandse Bank het geld wat wij tekort komen om onze schuldeisers te betalen, moet aanzuiveren. Helemaal niets herinnert meer aan de DSB hè? In de gang, oh daar. Speciaal op uw verzoek? Ja, daar hangt nog een foto van een schaatser met de DSB-embleem. Ja, de DSB was sponsor, hè? Ja, en dit was een van de liefhebberijen van die heer Scheringgaard. Curator verwacht overigens nog zeker twee jaar bezig te zijn... met de afhandeling van de lopende zaken. Vooral ook om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de schuldeisers. Zo na vijf uur praten we met Michiel Scheltema... die ooit de DSB-affaire onderzocht. <middels> het Broekhuizen met de files. Vooral rondom Utrecht, Arnoud. Ja Bert, daar staan we nog altijd, maar het valt wel mee hoor. We zitten ongeveer op 75 kilometer in totaal. Twee opmerkelijke. Een aanrijding met de Koentenol. Ja, of dat nog opmerkelijk is, weet ik niet. Maar nee. vanuit Zaandam richting Amsterdam staat voor de Koentenol twee kilometer en daar is de linkerrijs ook dicht. En nog altijd een lange file op de N15... de weg vanuit Europort richting Rotterdam... voor de afritspijkenissen en die is 8 kilometer. Het Matijn. De tweets van alle kanten. Martijn, Martijn Nijhuis, waar gaat het vandaag over op Twitter? Nou, het wil je verbazen. Nog steeds over de kwestie zwarte pieten natuurlijk. We raken er maar niet over uitgepraat. Nog steeds? Ja. Maar het gaat ook over afluisteren van Europeanen door Amerika. Je had het er net ook al over. Het nieuws. Ja, ook in de VS wordt er veel over getwitterd. Volgens CNN is door dat afluisterschandaal de liefde tussen Obama en Europa inmiddels voorbij. Een Amerikaanse republikein die twittert... He, he hebben jullie het in Europa nou eindelijk ook door? Wij wisten al lang dat Obama niet deugt. Een correspondent die uh, voor de Vlaamse omroep, de VRT, in Nederland zit... die twittert... de Nederlanders zijn lichtjes beledigd... omdat Merkel uh, wel en Hollande wel zijn afgeluisterd... maar Rutte voor zover bekend niet, je ja. zei het al. Ja. We hadden het er net ook al eventjes over. Maar is dit dan, uh, Martijn, het meest besproken onderwerp op Twitter... Uh, nee, dat was de iPhone 5S. Ja, dat zat er dik in, eigenlijk, de nieuwe telefoon van Apple. Veel Apple-fanboys en fangirls die uh, twitteren over die nieuwe telefoon. Want sinds vanochtend wordt die ook in Nederland verkocht en 34 andere landen ter wereld. Ja, en vanochtend heel vroeg stonden er dus alweer lange rijen voor de winkels. Ja, dat ging echt heel lang door, dit applaus. Ja. Drie minuten lang. Hij ligt niet op tafel bij jou, dus jij was er niet bij. Ik was er niet bij, nee, ik heb beter verwacht, is die goedkoper. Uh, dit was trouwens een stukje uit een videoreportage van de iPhone Club. Die zit ook op Twitter. Maar goed, er is goed nieuws voor mensen die een hekel hebben aan de iPhone en het gedoe eromheen. Want ook die komen aan hun trek op Twitter. Er wordt bijvoorbeeld een reclamefilmpje geretweet vandaag voor dat nieuwe toestel. Het is een nep reclamefilmpje trouwens. En de strekking daarvan is, er is helemaal niks aan het toestel veranderd. We hebben een manier om de same iPhone een jaar later te veranderen. En And sell miljoenen. En we noemen het de iPhone 5S. De S, S staat voor same. Ja, de S staat dus voor same, voor hetzelfde apparaat. Alleen zouden ze de naam hebben veranderd, want iedereen is toch al lyrisch over de iPhone. Omdat ja, iedereen er lyrisch over is. Ja, zo gaat het op Twitter. Hè. Maar meteen, um, ja, echt veel nieuws kan ik niet ontdekken. Tenminste, in onze uitzending hebben we er al veel moeite mee. Uh, op Twitter? Ja, dat merk je ook. Het is eigenlijk niet maar één echt training topic, dat is die iPhone. En verder zijn mensen blijkbaar me een beetje moe van het geruzie over Zwarte Piet. En het is natuurlijk herfstvakantie, vergeet het niet, en vrijdag. En journalist Lammerte de Bruin van vandaag die twittert bijvoorbeeld... Ik ben nu druk bezig met een mooi verhaal voor een vandaag van vanavond. Maar ik kan wel merken dat het vandaag vrijdag is en herfstvakantie. Het was wat moeilijk om mensen aan de telefoon te krijgen. Het is hem uiteindelijk wel gelukt om een item te maken. Het gaat opnieuw over gesjommel met diagnoses door artsen... Het uh, gefraudeerde door de omstreden Twinse neuroloog Janssen-Steur... dat staat niet op zichzelf, dat meldde de rubriek gisteren al. En uh, een neuroloog van het AMC die heeft dat allemaal uh, ja, een beetje het nieuws gebracht gisteren. Die wordt nu op matje geroepen, meldt een vandaag. Want het ziekenhuis waar hij voor werkt, die zegt... Ja, je gaat niet een hele beroepsgroep in discrediet brengen natuurlijk. Goed, dat komt er allemaal als nieuws uit. Het is uh, vrijdag, je zei het al. Follow Friday hè, hebben we dan op uh, Twitter. Wie uh, moeten we volgen? Ja, volgens mij zou je Edward Kassin kunnen volgen. Dat is, uh, zegt hij zelf, een werkloze met twee mooie titels. Die heeft gedaan wat heel veel mensen wel zouden willen, denk ik. Spaargeld meegenomen, in het vliegtuig gestapt. En doet nu verslag vanuit Cairo. Hij werkt voor een uh, uh, Engelstalige nieuwssite in Egypte. En goed Nederlands gebruik heeft natuurlijk veel kritiek op zijn baas. Want hij zegt, het mag allemaal wel wat objectiever. Ja, ed. Edward Kassin. Ja. Precies, N neefje dus. Nou goed, een uitgebreid Twitter-overzicht, inclusief foto's, filmpjes enzovoort, terug te lezen op uh, Twitter zelf. Ja. En op jouw account? Uh, Ed Martijn, maar dan zonder R, dat is ingewikkeld. Gewoon naar Ed NOS gaan, dat is makkelijker. Goed, ik hoor schaatsgeluiden. Tiel het NK, afstanden. Ed Sebastian Timmerman, hoe is het gegaan? Er komt Ed uh, Rob underscore Hadders over de streep. En die uit snelste tijd. 6.23.64 voor deze Rob Hadders. En dat betekent dat hij precies <tie> een seconde van zijn persoonlijke record afhaalt, wat dat dat was 6.24.64. En dat, zo konden we lezen op zijn Twitter... Uh, nadat Rob Hadders twee uur geleden twitterde... goed begin is het werk, ha, ha, ha. Want blijkbaar is hij onderweg Tiel of getroffen door een lekkerband met zijn auto. Want dat was de foto die bij die tweet hoorde. Maar Rob Hadders heeft zijn voorbereiding daar niet door in de mis zien gaan. Want hij rijdt een goede vijf kilometer en dus een uh, persoonlijk record. Geen goede vijf kilometer trouwens van zijn tegenstander van Bob de Vries. Want hij is nu pas over de streep gekomen. deed er twintig uh, seconden ruim langzamer over... 644, 33. Ik weet niet wat er met Bob de Vries aan de hand was. Maar uh, die had echt wat onder de leden. Want daar is het heel slecht mee gegaan. Bijna allemaal marathonrijders hebben we in actie gezien. Uh, Rob Hadders, Frank Vreugden, Simons Simon Schouten, Arjan Gaat Dan denk je, waarom doen al die jongens dan mee? Nou, omdat het niet alleen om een nationale titel gaat. Maar ook om wereldbekerplaatsen. Uh, vijf wereldbekerplaatsen per afstand zijn er te verdienen dit weekend. Voor de eerste serie van vier wereldbekerwedstrijden die nog plaatsvinden dit kalenderjaar. En marathonjongens... Veel marathonjongens dromen er dan toch altijd van om op zijn minst zo'n wereldbekerwedstrijd te kunnen rijden. En wellicht, wellicht wel op die manier via het OKT nog naar de Spelen te kunnen. Nou, Rob Hadders is in ieder geval goed begonnen aan het lange baanseizoen. Hij staat dus bovenaan, ondanks die lekkerband met zijn auto twee uur geleden. Waar alle uh, Twitters al niet goed voor zijn. 6.23.64 is na vijf ritten de snelste tijd. Baan wordt nu verzorgd. En daarna dan komen de uh, bekende namen van de lange baan weer in actie. Onder wie dus Sven Kramer in de voorlaatste ritten Jan Blokhuizen en de laatste rit Bob Duwen tegen Jorrit Bergsma. Dus daar komen Langebaan en Marathon dan weer bij elkaar. Ja. Sebastian Timmerman, houdt u op de hoogte. Willemijn weer is binnengekomen. Willemijn, ja. de regen is het land uit? De regen is uh, nu even het land uit. Inderdaad. Nu even. Ja, ja, ja, Vanochtend uh, trok er een zon met wat lichte neerslag over het land. De hoeveelheden viel echt heel erg mee. En daarachter werd het al heel gauw droog. Maar uh, de zon is... Uh, daar niet echt aan, uh, aan te pas gekomen vandaag. Nee, het is een beetje grijs. Ja, het is echt een beetje een grijze dag. Maar temperaturen opnieuw uh, hoog, zeker in het zuidoosten van het land, afgerond 20 graden. Dus. Uh... Ja, wat zeuren we eigenlijk. Ja, ja, ja. Niet echt schaatsweer eigenlijk. Het is, nee, niet echt schaatsweer. Wordt dat trouwens van het weekend beter? Want uh, het gaat zaterdag en zondag ook nog verder. Het weekend kent echt uh, twee gezichten. Ik denk dat zaterdag een, um, um, nou ja, wat mij betreft, aangename herfstdag is. Met flink wat zon, ook al wel wat wolkenvelden. En dan kan het ook al wel stevig waaien. Matig boven land, aan zee vrij krachtig tot later hard. Een windkracht 7. En in het noorden is er kans op een bui. Maar de rest van het land blijft het verder droog. En dan op zondag dan keert het uh, tijd. Dan krijgen we echt dat onstuimige herfstweer. Waarbij de blaadjes om je oren vliegen. In de ochtend trekt er dan een regengebied over. En daarna trekken er losse buien over het land. kunnen ook windstoten bijzitten tot zo'n 75 kilometer. In het uur. hele land? In het hele land inderdaad. Ja, bij die buien dan vooral die uh, achter die zon meetrekken. Zondag de op, zal ik maar zeggen. Nou ja, nee, dat, dat is misschien iets wat ik voor maandag wil aanstippen. Misschien oh. nog iets te ver weg om, om daar nu heel gedetailleerd op in te gaan. Maar maandag gaat iedereen natuurlijk weer naar zijn werk toe. Ja, vakantie voorbij. Ja. Precies, en voor maandag wordt er nog veel meer wind uh, berekend... met uh, nog zwaardere windstoten. En vooral voor het noordwesten van het land, maar ook in andere delen. En de bomen staan nog vol in blad. De grond is nat, dus die bomen kunnen ook makkelijk omvallen. En er zit nog een hoop onzekerheid aan. Dat wordt in de loop van het weekend duidelijk. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Dat Maa maandag, maandag al meteen, vanaf de, de ochtend. Storm, ja. Dus de spits ja, kan stormen. Op tijd weg. Of gewoon lekker thuis blijven onder de wol en je Precies. nog een keer omdraaien. Ja, als en je moet allemaal goed in de gaten houden als je maandag wilde plannen hebt. Ja. <lacht> opgewone gewone plannen. We houden je in de gaten van <lacht> het weekend. Dankjewel, Willemijn. Hubert. We gaan nog eventjes naar Deventer. Want het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer... dat blijft nog urenlang last houden van een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd vanochtend om half negen gevonden. Gevonden bij Graafwerk. Matthijs van de Wiel is ter plekke. Matthijs, waarom duurt het eigenlijk zo lang om die bom onschadelijk te maken. Ja, het is toch even een ander verhaal dan die 18 andere bommen... die hier eerder zijn ontmanteld. Geallieerde bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Toen hier gedropt om de bruggen kapot te maken... om de Duitse transporten dwars te zitten. Die waren niet zo precies. Er zijn heel veel in de oevers van de IJssel terechtgekomen in de Uiterwaarden. 18 keer eerder dus. Maar vanochtend bleek die bom die nu gevonden is opeens veel groter. Twee keer zo groot, een 500 ponder. Nou, dat werd een ander verhaal. Er werd een groot veiligheidsgebied afgezet... waardoor dus het treinverkeer stil werd... Werd gelegd. Niemand mocht er meer langs. Grote file hier ook op de IJsselkade in Deventer. En toen was er ook nog eens vanmiddag opeens grote onduidelijkheid over de ontsteking. Uh, en uh, was er even sprake van dat er zelfs tot 3000 woningen ontruimd zouden moeten oh worden. Toen is het uh, vliegverkeer stilgelegd, want het is ook in de lucht gevaarlijk. De kleine vliegtuigjes uit Teugen, die kunnen dan ook, als die bom dan toch afgaat, ja, daar flink last van hebben door de luchtverplaatsing. Stel ik me zo voor. Toen was er dus sprake van dat het veiligheidsgebied vergroot zou moeten worden. Er zijn hier ambulanten aankomen rijden voor de zekerheid. Maar nee, zojuist hoorde ik, ik stond ernaast het bericht binnenkomen op de portofoon van de politiecommandant en dat kreeg hij weer van de explosieve experts van de EOD, dat de bom niet op scherp staat, dat er op zich niet zoveel aan de hand is, dus er kan worden afgeschaald, zoals de politie dat noemt. Het gevaar is geweken. Er zijn niet 3000 huishoudens die op vrijdagavond ergens anders moeten gaan slapen hier in Deventer. Maar het treinverkeer heb ik zo begrepen, dat is helemaal de soep gelopen hier in dit deel van Nederland. Dus dat blijft er nog wel even last van hebben. Ja, dat blijft er wel last van hebben, maar als hij dat niet op scherp staat, dan wordt hij gewoon verplaatst en ergens gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Ja, gedemonteerd, hè. de precieze werkwijze ja. uh, is mij nu niet bekend, maar ze hebben daar wel ervaring mee en je staat er dan toch weer bij met, goh, uh, krijg ik zo de klap. Hè. Je weet het nooit. Uiteindelijk loopt het altijd goed af. Hè. Dit gebeurt een paar keer per jaar. Nu was het even een andere situatie dan alle bommen die hier eerder in de IJssel zijn ont gevonden en ontmanteld eerder dit jaar. Bij die gaafwerkzaamheden graaf hier bij Deventer. Goed, u hoorde Matthijs van de Wiel vanuit Deventer dus. Het acute gevaar is geweken want die ontsteking dat is toch net iets anders dan afhankelijk werd gedacht. U hoort er meer over vandaag op Radio 1 of hoe het daar af Loopt. Straks, na vijf uur, gaan we natuurlijk kijken bij het schaatsen. Er wordt op dit moment gedwild in Tiaf. En k afstanden Sebastian Timmerman is daarbij. Maar we hebben het ook over DSB. We gaan praten met heer Scheltema. Michiel Scheltema, voorzitter destijds van de gelijknamige commissie. Scheltema, die de DSB-affaire onderzocht. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over...